Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat VVD en BBB op de winkel blijven passen. In de Tweede Kamer gaat het vandaag over hoe het verder moet met het kabinet. nu er na het vertrek van NSC en eerder al de PVV nog maar twee partijen over zijn. De oplossing? VVD en BBB blijven het land besturen. En een groot deel van de oppositie is bereid om hun beleid te steunen... als ze niet met al te ingrijpende plannen komen. VVD en BBB zijn het inmiddels trouwens eens over welke partij welke ministers gaat leveren. Wie die ministers worden is nog niet duidelijk. Duitsland wil zijn leger uitbreiden. Maar daarvoor komt het land met een vrijwillige dienstplicht. Dat klinkt tegenstrijdig. Correspondent Balduk legt het uit. Hetgene dat een plicht wordt is dat alle mannen, of jongens moet ik eigenlijk zeggen, zodra ze 18 worden, een verplichte vragenlijst moeten invullen. En dan in die vragenlijst wordt onder meer gevraagd naar of zij überhaupt bereid zouden zijn om in dienst te treden. En ja, welke vaardigheden ze hebben. Of ze bijvoorbeeld atletisch zijn, of ze uh, bepaalde IT-kennis hebben. Daarna krijgen 15.000 mannen een uitnodiging voor een jaar jaar in het leger. Ook vrouwen kunnen de vragenlijst invullen, maar voor hen is het niet verplicht. En de Efteling stopt met dieren in Raveleijn. Dat is een stuntshow in een groot openluchttheater. Halina, dankjewel voor het vertrouwen. Je kunt altijd op ons rekenen. De show staat bekend om raven, andere vogels en paarden die erin voorkomen. Daar hebben dierenactivisten kritiek op. Onder meer vanwege een paard dat met een brandend deken op zijn rug door de arena rende. Die stunt was al verdwenen uit de show. Vanaf eind volgend jaar is er een nieuwe versie van Ravenlijn te zien in de Efteling zonder dieren. En ook nou komt er een nieuwe attractie bij. Het weer mix van zon en wolken blijft bijna overal droog. Bij 23 graden langs de kust en 27 graden in Limburg. ZFM, verkeersinformatie.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 als ik van je hou, als ik voor je sta, dan laat ik maar echt zien dat ik voor je ga. Als je dit niet voelt, dan is het nooit mijn doel. Laat me dan maar gaan naar een onderstein.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 Van twijfel en onzekerheid je Als ik voor je sta laat ik zien Dat ik voor je ga Als je, je dit niet voelt dan, dan is het nooit bedoeld Laat me dan maar gaan Naar een onbestemd bestaan En vergeet me Voor alle fouten woorden die ik stuur soon. Lots of sunlight on a cloudy afternoon. Alleen bij ZFM. I swear, no lie. See, before we knew what the cops came, put an end to it with his handcuffs. Took me down to the damn cell, cause I'm not a mind and way more tough. Bail me out, mom. It won't happen again, I promise. Okay. Don't tell Eddie about this. He's too tired to feel this. No second guessing. You never know when the guy out blessing. Or testing us in sessions. Not ready for confessions. We are. No lessons. Some Someway, somehow. Wanna feel about. Even if I succeed or take a bow. What I'm saying right here and right now, we need to change. We arrange the whole point of view, cause for me it's strange. Ain't nobody wanna go, ain't nobody wanna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 Time is flying from the sky high, falling down, falling down. Oh, What about my mama, my son, Lord? Anything for you, Lord? Trying to be nothing but pure, Lord mercy on me, myself, and I. Should never been anywhere I'm there. Body cold when I was over there here. Suddenly I'm out of so good. I feel so low when I feel the show no matter where, where I go. dit is zfm 106.9 fm you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 It's forever Then live the rest of our life But not together Wake up in the morning Stumble on my life Can't get no love Without sacrifice If anything should happen I guess I wish you well A little bit of heaven But a little bit of hell This is the hardest story I'm around.